11 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Zeist hebben vanavond ongeveer 200 vrijwilligers gezocht... naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. Er is niets gevonden. Ze zochten naar sporen op plaatsen... die de moeder van de vermiste kinderen had aangewezen. De vader heeft vorige week veel plaatsen bezocht... waar het gezin geregeld kwam. De burgemeester van Utrechtse Heuvelrug heeft de vrijwilligers gevraagd... om niet te gaan zoeken in de bossen bij Doorn en Renen, omdat daar al door mariniers wordt gezocht. Maastricht zet extra politieagenten in tegen drugsdealers op straat. De maatregel gaat per direct in. Burgemeester Hoes zegt dat de agressie van drugsrunners op een ontoelaatbaar niveau is gekomen. De straatverkoop in Maastricht nam toe na de invoering van de wietpas vorig jaar. Na 5 mei nam de overlast volgens Hoes verder toe toen coffeeshops besloten toch wiet te verkopen aan buitenlanders. De oppositie in de Tweede Kamer wil spoedoverleg met staatssecretaris Steven over de situatie van honger- en dorststakers. In de week dat de Kamer debatteerde over de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov verleende Teva asiel aan een dorstaker uit Cameroen. PVV, SP en D66 willen weten of hij dat deed onder druk van de dorststaking. In Egypte zijn drie terreurverdachten opgepakt die van plan waren zelfmoordaanslagen te plegen op de Amerikaanse en Franse ambassades in Cairo. Dat meldt het Egyptische staatspersbureau. Afgelopen weekend werden drie terroristen aangehouden van wie twee afkomstig uit Mali. Ze hadden tien kilo explosieven in hun bezit. Volgens Egypte hebben de mannen banden met Al-Qaeda. De Belgische vakbonden hebben een akkoord bereikt met de bagageafhandelaar op vliegveld Zaventem. De staking op de luchthaven in Brussel is waarschijnlijk snel voorbij. Medewerkers bij de bagage staakten omdat ze de werkdruk te hoog vonden. Wat de bonden en de directie van het bedrijf precies hebben afgesproken, is nog niet bekend. In Cannes is het jaarlijkse filmfestival begonnen. De elite van de internationale filmwereld moest in de stromende regen over de rode loper. Voor in de rij liepen de regisseur en hoofdrolspelers van de openingsfilm The Great Gatsby. Het festival wordt 26 mei afgesloten met de uitreiking van de Gouden Palm. En voor het eerst in 38 jaar dingt een Nederlandse film mee naar deze prijs, Borgman van Alex van Warmerdam. In de Amsterdam Arena heeft Chelsea de Europa League veroverd... door een doelpunt in blessuretijd van Branislav Ivanovic. Hij kopte raak uit een corner in de 93e minuut waarmee het 2-1 werd. Het is de eerste keer dat Chelsea de beker wint. Ivanovic heeft Chelsea een jaar na de winst in de Champions League... een nieuwe Europese hoofdprijs bezorgd. Het weer. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of zeven. Morgen overdag eerst nog wat zon in het noorden. Maar in de loop van de dag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. En het wordt 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. En er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Meersen en Maastricht... twee kilometer file door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Bij VODW huurt u interim marketeers in met meerwaarde. Onze propositiespecialisten werken bijvoorbeeld volgens het erop en erover principe. Wel zo prettig. Dan heeft u iemand in huis die de klus klaart en die nieuwe gaten in nog nieuwere markten weet te vinden. Kijk op VODW.com. VODW. VODW. Meerwaarde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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit Rob Tripp. Het grote nieuws vanochtend toen ik opstond was. Anouk en Frans Wekers zijn door. Anouk hoorde ik nog heel stoer zeggen dat ze daar sowieso vanuit was gegaan. Wekers klonk een stuk minder zeker, viel me op. Maar voor allebei geldt natuurlijk, doorgaan wil helemaal niet zeggen dat je wint. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Een van onze gasten trouwens is zeer te spreken over de belastingdienst, de ambtenaren van Wekers, maar een stuk minder over de bewindslieden in meervoud. De president van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling, straks hier te gast over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Wat gaat ervan terechtkomen? Bettine Vriesekoop kent China als geen ander en kan dus ook antwoord geven op de vraag, nu dat land steeds moderner wordt, wat betekent dat voor de Chinese vrouw? En kan de rode loper van het filmfestival vanavond... enorm verregend overigens... de openingsfilm The Great Gatsby... de vijfde keer maar liefst inmiddels... dat dat verhaal van Scott Fitzgerald is verfilmd. We gaan het hebben over de film en over de schrijver straks. En over de moeizame werkomstandigheden trouwens ook nog... om vijf voor twaalf van de pers die verslag wil doen... van het proces in Duitsland. Dat draait om die negen moorden met een racistisch motief. Waarom gaat het allemaal zo moeilijk daar? Maar eerst het nieuws van... Woensdag 15 mei. De Nederlandse economie is opnieuw gekrompen. Zo begon econoom Mulligan van het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend een persconferentie. Hij wist ook de oorzaak van de krimp. Het zijn vooral de Nederlandse burgers en ook de bedrijven die ja fors minder uitgeven. Logisch, vond hij. Dat is ook niet zo gek, want uh, zeker consumenten hebben minder inkomen, dus ook minder te besteden. En bepaalde sectoren hebben meer last van de dalende uitgaven. Consumenten geven vooral minder uit aan ja, duurzame spullen. Auto's kopen ze natuurlijk al een hele lange tijd minder van. Maar het eerste kwartaal van dit jaar gaven ze ook minder uit aan bijvoorbeeld meubels, kleding, doe-het-zelfartikelen. Eigenlijk over de hele linie. De CBS-cijfers vielen samen met het nieuws dat Nederland een bedrag van tussen de 340 miljoen en een half miljard moet gaan bijdragen aan de Europese begroting. Minister van Financiën Dijsselbloem kon er weinig van merken. Het is dus gewoon tegenvallen voor de Nederlandse begroting. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat we dat geld zullen moeten vinden. Want Dijsselbloem zegt dat het besluit van de EU vaststaat. Dat geld zijn we kwijt. En daar denkt Tweede Kamerlid Verheijen van de VVD toch heel anders over. Voor ons is het onverteerbaar. Dus wat ons betreft gaan we kijken hoe we hier echt onderuit kunnen komen. Nou, zover zal de regering niet gaan. Maar minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft alvast wel een belofte gedaan. Ik zal uh, iedere millimeter ruimte die er is uh, gebruiken... om te proberen uh, de rekening zo laag mogelijk te houden. En anders kan Verheijen altijd nog de extra kosten interpreteren zoals Dijsselbloem dat doet. Want volgens de minister hoeft Nederland helemaal niks te betalen. Maar ik blijf erbij zeggen, we hebben de afgelopen jaren uh, uh, op dezelfde momenten ook meevallers gehad uit Brussel. En alles bij elkaar uh, telt dat uh, op tot nul. Verder met een valpartij van ROC-scholieren op een militair terrein. Kinderen deden mee aan een oefening en toen ging er iets mis. En toen brak uh, ja, de reling af, zag je iedereen vliegen en op de grond liggen. De volgende jongen stond vlakbij de mensen die vielen. Ik stond, ernaast, ja, ik stond eigenlijk precies naast bij het hek. Ik probeerde nog tegen te houden, maar ze kwam zoveel geduwd en zoveel druk. Dus dat uh, lukte niet echt, dus ik moest loslaten. Ik zag wel een meisje naast mij vallen. Ja. De kinderen vielen vier meter naar beneden en kwamen behoorlijk slecht terecht. Uh, er kwamen een paar mensen op, op, op een hof en op een, op een En Er zijn er een aantal die, die vielen echt vol op een hof. Drie raakten zwaar gewond, vier licht gewond. Deze jongen ging mee naar het ziekenhuis met een van de zwaar gewonden. Hij kan wel uh, dingen bewegen van, van zijn lichaam. Uh, hij is voor zover we weten ook niet verlamd. Hij heeft wel een, een, gebogen, een gebogen ruggenwervel, dat is al duidelijk. Hm. En dan Fernandez, de mannetjeszeeleeuw, woonde lange tijd in Artes... en maakte s'nachts dit soort geluiden. Een mevrouw uit de buurt vertelt nu dat ze getraumatiseerd is... door het lawaai van Fernandez. Ze is van Joodse komaf, moest in de oorlog onderduiken... en kreeg benauwde gevoelens van het kabaal. Artes was zich al eerder bewust van de overlast... en bood rond kerst de omwonenden een avondje carré aan. Een van de carré-bezoekers hoorde Fernandez ook wel. Nou ja, soms denk ik, hé, hey, jongens, nou even ophouden, maar... Uh... Weer een andere buurtbewonerste had er nauwelijks last van. Nou, als ik het last moet noemen, dan is het dat ik ze nachts hoor aankomen. Maar dan kan ik geen last noemen. Ik bedoel, denk, oh, ze zijn er weer. Nou, Fernandez is inmiddels verhuisd naar Tenerife. Maar de 80-jarige Joodse vrouw is bang dat er een nieuw mannetje komt. En dat het iedere nacht zo zal klinken. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En in dat nieuwsbulletin om 11 uur hoorde u waarschijnlijk al... dat uh, Chelsea de Europa League heeft gewonnen door een 2-1-zege op Benfica. Bij de Arena is ook verslaggever Matthijs van de Wiel. Uh, met behoorlijk wat lawaai op de achtergrond. Matthijs, is het gezellig ja. daar? Ja. Ja, dit zijn natuurlijk heel leidruchtige Chelsea-supporters... die nu pas uh, het stadion uitkomen, uh, gewacht hebben op de huldiging. In het begin, uh, toen de wedstrijd het voorbij was... Toen die eerst alle Portugezen naar buiten en wat kunnen die mannen somber kijken zegt die bedrukte gezichten, die tranen in de ogen, Portugese Fado's, somberheid alom. En nu uitzinnige Chelsea-supporters die razendsnel die arena uitstromen richting uh, metro's, taxis en bussen die klaarstaan. Ja, richting wat eigenlijk? Want gaan mensen nou de stad in of uh, gaan ze naar een uh, hotel? Ja, nee, er staan 30 vliegtuigen klaar op Schiphol die vanavond, uh, vanavond alweer teruggaan. en ze gaan dan Rechtstreeks met bus naar Schiphol. Maar dat zijn natuurlijk lang niet alle, alle supporters. Veel zullen ook nog een nacht in Amsterdam verblijven. En het feest voortzetten daar in de binnenstad. Hier gaat het allemaal erg rustig. Tuurlijk wordt het straks dan ook nog wel even spannend om te kijken hoe dat, uh, hoe dat daar verloopt uh, met alle drank en alle euforie. Dus uh, het is voor de politie nog niet voorbij, maar voorlopig heb ik hier echt uh, nog niemand van de politie uh, in actie uh, te zien komen. Die hebben het rustig, alsnog. Oké, okay, goed. Matthijs, dankjewel. Matthijs van de wiel vanuit Amsterdam. Freddy, Freddy van Tijn met de krant vanmorgen. Het agrarisch natuurbeheer is uitgelopen op een groot fiasco, meldt Een commissie onder leiding van ex-minister Agnes van Ardennen... concludeert dat in het rapport onbeperkt houdbaar. Belangrijkste advies, maak een einde aan natuursubsidies voor duizenden boeren... die juist met mest en landbouwgif datzelfde landschap aantasten. Alleen boeren bij natuurreservaten die bereid zijn... tot vergaande milieumaatregelen moeten nog geld krijgen. Het Nederlands Dagblad schrijft over de situatie van de hongerstakende asielzoekers in het detentiecentrum Rotterdam. Volgens de krant trof de Raad van Kerken de vluchtelingen in de gevangenis in ontreddering aan. De Raad stelt na een bezoek aan het detentiecentrum dat het Nederlandse asielbeleid mensonwaardig is. Op veel fronten is vastgelopen, ontspoord is in de uitvoering. De kerken dringen aan op grondige herziening van het beleid. Vanavond schreef VVD-fractievoorzitter Halbe Zeilstra op de opiniepagina van NRC Handelsblad dat hij de toeslagen, zoals die voor huur en zorg, wil afschaffen. Morgenochtend in NRC Next een interview waarin hij een en ander nog eens onderstreept. Eerst belasting innen en het vervolgens teruggeven via toeslagen noemt hij onzinnig rondpompen van geld. Op de opmerking dat het afschaffen van alle toeslagen grote nadelen heeft voor lage inkomens, zegt Zelstra: het doel is efficiëntie, niet nivelleren. Online-wetkantoren moeten zich verplicht aansluiten op een nieuw systeem, zegt de Tweede Kamer. De Telegraaf schrijft over het systeem dat verdachte inzetten op sportwedstrijden signaleert. Volgende week debatteert de Kamer met de betreffende ministers over het manipuleren van sportwedstrijden. Daarvoor blijken in ieder geval in het buitenland regelmatig spelers te worden omgekocht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft drie ton gestoken in een nieuw onafhankelijk Syriës persbureau... Daar worden activisten omgeschoold tot verslaggevers. Het project wordt volledig betaald door het Buitenlandse Zaken. De Volkskrant maakt een reportage over de eerste schreden op het journalistieke pad daar. Alleen de Duitsers geloven nog dat de Europese Unie de economie versterkt. De rest van de EU valt de bodem onder de Unie in razend tempo weg stelt het Pew Research Center, een gerenommeerd Amerikaans onderzoekscentrum... op grond van een onderzoek in de zes grootste EU-lidstaten. En het gevaarlijkste is volgens de directeur van het onderzoekscentrum... de tegenstelling die ontstaat tussen Duitsland en Frankrijk. Hij zei dat tegen de BBC en Der Spiegel. En morgen staat het dan weer in het Nederlands Dagblad. Britse mannen verkeren massaal in een identiteitscrisis. Ze voelen zich mislukt en ze zijn verslaafd aan porno... aan alcohol en andere verdovende middelen... De Telegraaf schrijft dat de Britse schaduwminister voor Volksgezondheid dat zegt. Deze Diane Abbott waarschuwt dat mannen met niet praten over hun problemen... en dat daardoor in grote steden een hypermasculine cultuur ontstaat. In Groot-Brittannië is het heel gebruikelijk om een schaduwkabinet te vormen... uit leden van de oppositiepartij. En die ministers leveren regelmatig commentaar op allerlei zaken. anders. De Volkskrant heeft een reportage over de voor- en nadelen... van de automatische stofzuiger in de thuiszorg... naar aanleiding van een proef van TSN-Thuiszorg en de gemeente Winterswijk. Conclusie, handig zo'n robotstofzuiger... om te besparen op huishoudhulp en thuiszorg. Maar anderzijds, ze maken lawaai en ze komen wel eens vast te zitten... Onder een rolstoel bijvoorbeeld. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Simply Red was dat met uh, Sunrise. De derde dinsdag in september, uh, dat zegt u wel wat. Dan is het Prinsjesdag natuurlijk. Maar wist u, als u heel eerlijk bent, dat het vandaag... de derde woensdag in mei, verantwoordingsdag, was in Den Haag. Daar noemen ze het ook wel gehaktdag. Dan maakt de Algemene Rekenkamer bekend hoe effectief het beleid eigenlijk is. Hoe ons uw en mijn belastinggeld wordt besteed. En daarom zit hier ook de president van de Algemene Rekenkamer... Saskia Suiveling, goedenavond. Uh, was iedereen echt in jubelstemming dit jaar? Want het is voor de veertiende keer dat het ja. verantwoordingsdag ja. is. Nou, nee, niet in jubelstemming, nee. nee. hoe kwam dat? Maar het begint, nou ja, het begint wel uh, in te slijten dat het uh, toch handig is... om eens in het jaar, uh, als de jaarrekeningen worden gepresenteerd... door de minister van Financiën, om ook nog even aandacht te besteden... Aan uh, onze rapporten erbij, en ons commentaar bij wat er in de jaarrekeningen staat. en waar dus de Kamer met name op moet letten. Uh, die moeten een déchargebeslissing nemen. dat het uh, jaar kan worden afgesloten. Ja, en kunnen ze dat eigenlijk wel? Nou, het is uh, heel veel geld natuurlijk. Miljarden hebben we het over. Ja, het is uh, 235 miljard, zeg maar. ontvangsten en ongeveer hetzelfde bedrag, iets veranderd. wat er uitgegeven wordt. Dus het is al bij elkaar heel veel geld. En er is er natuurlijk een hele grote rijksdienst die dat geld en in en uitgeeft. En heeft de Kamer daar, een, heeft u daar enig zicht op? Nou ja, wij hebben daar zicht op omdat we daar jaar in, jaar uit, elk jaar onderzoek naar doen. Maar ieder jaar klaagt ook. Uh, nou ja, we kijken vooral naar de rechtmatigheid. En die is in Nederland echt op hoog niveau. Dan zijn we echt een witte raaf. Uh, dan kijken we naar de bedrijfsvoering. Dat vinden wij het allerbelangrijkste van ons werk. Want als de bedrijfsvoering, als de systemen niet kloppen... Ja, dan is het te dweilen met de kraan open. En zijn we wat dat betreft een witte graaf? Daar zijn we goed in, maar daar zijn altijd problemen. We hadden dus dit jaar bij Veiligheid en Justitie een probleem. Defensie heeft altijd problemen gehad. Die begint nu weer op orde te komen. Daar zijn altijd punten die anders en beter moeten. Maar nou iets heel overzichtelijks. Dit kabinet en ook vorige kabinetten... zeggen te gaan bezuinigen voor miljarden. Dat boeken ze allemaal in. Ja. Begrijp ik nou goed dat u eigenlijk vandaag zegt... maar voor een heel groot gedeelte is er hebben we geen flauw benul... hoe ze dat willen gaan doen, dus kunnen we het eigenlijk ook niet controleren. Nee, dat, maar ik moest een beetje in bescherming nemen... als het zo gezegd wordt. Um, in de publieke financiën moet je natuurlijk je begroting maken. Dus als je moet bezuinigen, dan kun je niet anders dan beslissen... ik boek die bezuinigingen daarin en hoe we het gaan doen, gaan we doen... maar daar moeten we op bezuinigen. Maar dan is het natuurlijk wel zaak dat je heel snel de bijbehorende plannen maakt. En dat je heel snel uh, kijkt of die goed uitvoerbaar zijn... en hoe je dan de uitvoering... Nou, en wat wij geconstateerd hebben, is we, we hebben geen kritiek op het feit... dat je eerst inboekt, maar wel kritiek op het feit... dat je niet a tempo de bijbehorende plannen ziet komen. Dus heel dus... simpel, over 2012 bijvoorbeeld, de bezuiniging over de... Ja. voor dat jaar... daarvan zou nu toch duidelijk moeten zijn hoe ze dat willen gaan doen. Ja. En, en dat is niet duidelijk? Nou, voor de helft is dat niet duidelijk. Als het gaat over het uh, 17 projecten... Die zeg maar, de komende jaren eh, toch een substantieel bedrag moeten opleveren. op de rijksdienstbezuinigingen. Eh, ja, daar is voor de helft maar. zijn er plannen bekend voor het geld. Hè? Ja. Het is niet voor de eerste keer hè, dat u over dit soort nee. structurele fouten. Nee, klaagt, ja, natuurlijk, structurele, Nou ja, dat altijd. is het inmiddels. Maar als je daar jaar na jaar over klaagt. dan kan je toch niet meer zeggen dat het een incident is? Uh, nee, maar het is niet zo dat het altijd in hetzelfde ministerie. of altijd op nee, nee. dezelfde. Uh, Plekken is. Nee. Maar er zijn gewoon endemisch een paar problemen die iedere keer terugkeren. Endemisch. Ja, hm. in, de, in, in het systeem. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat um, de politiek dat soort beslissingen moet nemen. Uh, en dat de uitvoerbaarheid daarvan nog wel eens een keer ter discussie staat. Maar niet meest, meestal niet op het moment dat de beslissing genomen wordt. Ja. Nou ja want Ik kijk ook een beetje naar u. U bent weliswaar niet lang... maar u bent negen maanden lang staatssecretaris geweest. Ja. Ooit heel lang terug. Ja. Dus u moet zich een beetje kunnen verplaatsen... in hoe dat blijkbaar werkt in de politiek. Dat, zo werkt dat dus blijkbaar dan in de politiek, moet je bijna concluderen. Ja, dat er dus kennelijk... He, dus die plannen dingen in, die komen veel te laat met plannen. U, uw rol is een beetje om daarover te zeuren en te klagen ieder jaar. En dan is het dat dan zo'n beetje... Uh, nou, dat hangt ervan af of de uitvoerbaarheid ook door de politici serieus wordt genomen. En bijvoorbeeld, de Eerste Kamer heeft daar een hele uh, onderzoekcommissie opgezet. Want die hadden, het gaat er op een bepaald moment, dat als je naar wetgeving kijkt en je kijkt niet naar de uitvoerbaarheid van die wetgeving. en zij zijn de chambre de réflexion om juist te kijken: van, is het een goede wet? Uh, ja, dan, kom, dan loop je natuurlijk vastlaten. De Raad van State heeft ook een punt ervan gemaakt bij wetgevingsadviezen om naar die uitvoerbaarheid te kijken. Dus er is wel aandacht voor, maar het leidt er niet toe dat er goede uitvoerbare wetten zijn in alle omstandigheden. Nee, is dat niet hyper frustrerend? Want u zit al zo lang bij die rekenkamer. Nee, dit is niet frustrerend. Het nee? is helemaal niet frustrerend om u, op te letten. Ja, want u heeft vast die hele leuke column van Marieke Stellinga... Ja. in de NRC gelezen vorige ja. week, die ja. heel fijn aangaf... inderdaad, als je nou uw rapporten goed leest... Ja. dan weet je eigenlijk waar over een paar jaar de politiek over struikelt... en debatten over heeft ja. en staatssecretarissen over wankelen. Ja. He, zoals nu over al die toeslagen in de Belastingdienst... dat ja. klaagt u al jaren... U klaagt nu over bijvoorbeeld al het geld... dat gerandgesteld wordt voor Europese fondsen. Nou ja, wij, wij klagen niet, wij zijn nou ja, U waarschuwt. Uw wij waarschuwen, let op, eh, als je daar geen goede verantwoording over krijgt... dan weet je niet precies wat er met dat geld gebeurt... en of er met dat geld bereikt wordt waarvoor je het uiteindelijk gegeven hebt. Ja, maar hebt. dan denkt de goede verstaander en lezer van uw rapporten al... God, dat is over een paar jaar waar inderdaad de hommels in de politiek overgaat. Ja, daarom eh, hebben wij eh, als organisatie, we bestaan bijna 200 jaar... Ook een lange adem. He, wij bouwen iedere keer op onze eigen ervaring voort om nog een keer te zeggen, let nou op, let nou op, let nou op. En ja, het is toch aan de politiek om die signalen op te pakken of niet. En over het algemeen worden de signalen wel opgepakt. Misschien niet in het tempo dat ik graag zou willen. Ja, je bent wel heel geduldig, hè? Want eigenlijk is het is de neur dan bijna van... het is een geweldig instituut, die rekenkamer. Maar wie luistert daarnaar? naar? Um... Ik denk toch dat u onderschat hoeveel er geluisterd wordt... maar het is misschien niet altijd op de dag zelf dat ze zeggen... oh, wat een goed idee, dat gaan we doen zoals de Rekenkamer het zegt. Ja. Want kunt, we... kunt u aangeven op, op, op iets heel concreets... Waar, waar u de afgelopen jaren over geklaagd heeft... en waarvan u nu zegt van nou, daar hebben ze toch echt van geleerd... daar hebben ze een punt van gemaakt. Die fout uh, zie ik niet meer gebeuren nu. Nou, niet, niet specifiek afgelopen jaar... maar ik weet dat we een keer een heel groot onderzoek hebben gedaan... naar jeugddetentie over het feit dat er geen enkele eenheid zat in pedagogisch plan voor die jeugd. En dat die jeugd van plek naar plek naar plek naar plek werd verhuisd. En daar is toch iedereen erg van geschrokken. Dat heeft het departement onmiddellijk opgepakt. Uh, en we hopen dat daar nu een aantal jaren later... een ordelijke manier van omgang met die jonge mensen is. Ja, wat zou de les moeten zijn die de politiek nou trekt... bijvoorbeeld uit die hele toeslagendiscussie? Ja, de toeslagendiscussie... Um, ik denk dat met alle goede bedoelingen... Uh, de wet gemaakt is zoals die gemaakt is... dat mensen met voorschotten elke maand uh, bijgestaan worden... om hun uh, zorgpremie uh, te kunnen betalen, et cetera. Alleen het is een inkomensafhankelijke premie, uh, toeslag. Mm -hmm. Dat betekent dat je inkomensgegeven... die komen pas maanden later. Dus je geeft elke maand een voorschot... En pas na 14 maanden uiteindelijk kan je zeggen... maar deze meneer en mevrouw heeft dat inkomen helemaal niet gehad... op basis waarvan we dat voorschot hadden. Ja, u zegt bijna dat is vragen moeilijkheden. Ja, dat is vragen Dus dat moet je niet doen. Nou, dat is met alle goede bedoelingen om mensen in de maanden... dat ze die voorschotten krijgen niet in de problemen bijvoorbeeld met hun huur te brengen. Maar als je het helemaal aan het inkomensbegrip vaststelt... dat pas maanden later kan worden... dan moet je dus en de realisatie gaan bekijken... Nou. Het is echt vraag om zo'n enorme administratie. Uh, de voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer die pleit vandaag in de NRC ervoor om dat hele systeem af te schaffen. Stop ja, met die toeslagen. Dat is natuurlijk wel iets te snel, want op het ogenblik zijn er heel veel mensen van afhankelijk. Dus. Um, um. Ik neem aan dat de politieke beslissing moet nemen over hoe ze dan wel... Hmm. de mensen gaan helpen om de uh, financiële uh, de huur te kunnen opbouwen. Maar hoe, hoe, als op... ik het u vraag hoe vanuit de rekenkamer, hoe zou je het wel kunnen doen? Als je, als je op zich zo'n soort systeem toch wil... Ja. hoe doe je dat nou zonder dat je vraagt om moeilijkheden? Um, in ieder geval zorgen dat je niet afhankelijk bent van heen en weer rekenen. Uh, want de mensen die per maand een, um, een toeslag krijgen bij voorschot als ze dat dan niet besteden aan waar het precies voor bedoeld was... of uiteindelijk blijken uh, hun inkomen iets hoger te hebben. De meeste mensen die die toeslagen krijgen... zijn natuurlijk ook niet eens in staat om dat allemaal precies te kunnen managen. Ja. Ja. Daar heb je budgetcoaches bijna voor nodig. Ja. En je moet natuurlijk ambtenaren hebben die dat allemaal goed kunnen controleren. Hè? En je moet er voldoende van hebben. Maar je moet het ook nog goed kunnen communiceren wat de bedoeling is. Het gaat vaak via internet. Lang niet iedereen zit op internet... Je hebt een belastingdossier nodig over je inkomen, maar lang niet iedereen heeft het inkomen dat er een belastingdossier is. Dus er worden ook veronderstellingen ondergelegd die niet in alle gevallen blijken te kloppen. Ja, ja ik, Nogmaals, als ik u hoor dan zou ik bijna zeggen je moet het niet doen. He? U zegt je moet er niet mee stoppen met dit systeem. Nee, je kan niet stoppen met het, eh, politiek kan je niet stoppen hm. met het helpen van de mensen om hun huur te kunnen opbrengen. En dus u zal een andere manier moeten vinden om daaraan tegemoet te komen. Zeg Afrondend, wat zou u, want volgend jaar is het voor de vijftiende keer verantwoordingsdag. Ja. Graagdag, wat zou u nou tot de grootste tevredenheid brengen? Als, als we u volgend <lacht> jaar weer spreken. Nou, wat wij met name zouden willen, is dat er veel beter um, verantwoord wordt. Of het effect van een bepaald beleid gebruik, uh, bereikt wordt. Um, er wordt geld gegeven voor een bepaald doel. En dat op zichzelf wordt daar wel aan besteed. Maar of nou met dat geld ook het doel bereikt wordt, daar wordt niet goed over verantwoord. En hoe komt dat? Omdat Rijksgeld vaak met ander geld samen dat doel bereikt. Dat dat Rijksgeld niet het enige geld is wat voor dat doel beschikt. En dan zeggen ze: ja, wij zeggen wel dat het naar dat doel gaat, maar dat wil niet zeggen dat we ook ons gaan verantwoorden over de effecten. Maar dat betekent dat je dus nooit eigenlijk goed weet of het geld nou echt. Helpt. Heeft u ze dat gezegd? Vandaag en ja, dan zeggen na? we ze. Ja. ja. Oké, okay, goed. Dan gaan we ze op afrekenen volgend jaar. Is goed. Tot volgend jaar. I love everything you are. In het Nederlands zou je zeggen, ik ben gek op je. Graham Colton was dat. In China, daar worden ze al maar moderner. Oké, okay, de democratie, dat wil nog niet zo heel erg lukken. Maar verder... Zou je toch denken dan ook, hoe zit het met de positie van de vrouw... als ze moderner worden daar? China-kenner bij Uitstek, Bettine Vriesekoop bekleedde de afgelopen tijd de Leonardo-leerstoel... aan de Universiteit van Tilburg. En samen met studenten probeerden ze antwoord te geven... op die vraag, de positie van de vrouw in China. En morgen is haar afscheidscollege. Bettine, welkom. Dank je wel, goedenavond. Was jij ineens docent zomaar? Want het is een soort gastdocentschap hè, aan de universiteit. Hoe beviel dat? Um, ja, het is een uh, jaarlijkse leerstoel die uh, wordt uh, toegekend aan iemand die uh, op meerdere terreinen zich uh, heeft, uh, verdienstelijk heeft gemaakt. En uh, ik ben gewoon gevraagd en ik vond het heel erg leuk om te doen. En toevallig was ik uh, bezig met uh, het idee om een boek te schrijven over Chinese vrouwen en welke vorm wist ik nog niet. Maar uh, toen zei ik, nou als dat het onderwerp kan zijn van de leerstoel, dan, uh, dan wil ik dat wel, wil ik wel een jaartje of een nou ja, jaartje. Je mag jezelf tien jaar geloof ik hoogleraar noemen, mm. maar ja. Uh, serieus is het natuurlijk echt niet. Uh, maar uh, leuk is het wel. Ja, zeker. En met uh, studenten, masterstudenten, waren dat allemaal vrouwen of ook uh, mannen? Ja, er, er had zich één uh, man uh, aangemeld, maar uh, die heeft zich, uh, uh, ja, uiteindelijk heeft hij niet meegedaan. En misschien was het maar <lacht> beter ook. Want het was natuurlijk wel een, uh, een onderonsje. We hebben natuurlijk heel veel over uh, emancipatie en over feminisme gesproken. Dus uh, ja, het was, het, het was echt een vrouwonderwerp. Ja. Hm. Als ik mijn China probeer voor te stellen En ook China jaren en jaren terug, als niet-China-kenner... dan denk ik, daar zullen vrouwen toch altijd gewerkt hebben, klopt dat? Um, nou, ja, ik weet niet wanneer jij in China was. Niet, helemaal niet. Ik ben het niet-kenner. Oh, dat ik ik verstond ik niet. Ik dacht nee, niet-kenner je... juist. Hè? Dus ik, ik heb gewoon een beeld van hieruit. Dat ik denk, nou god, vrouwen werken daar? Of is dat een verkeerd beeld? Um, ja, vrouwen hebben um, natuurlijk vroeger... Hè, voor, voor zeg maar, uh, Mao Zedong, voor die tijd... Uh, werkten vrouwen um, natuurlijk op het platteland, thuis... Uh, maar buitenshuis uh, alleen maar in de textiel eigenlijk. Uh, en Mao heeft heeft ze eigenlijk uh, ja, vanuit, uh, vanuit het huishouden zeg maar, uh, uh, in de maatschappij uh, getrokken. En uh, de vrouw mocht werken. Uh, mocht, mocht niet werken, maar moest zelfs werken. Hm. En ze kreeg dubbele taken. Dus uh, de vrouw heeft uh, ja, uh, in, tijdens die Mao-periode... heeft ze natuurlijk behoorlijk uh, moeten aanpoten. En uh, heeft ze eigenlijk uh, ook ja, zichzelf als een man moeten opstellen. Ja, maar dubbel werk. Want die mannen deden dat niet. Dubbel werk. Jawel, maar zij werd dan ook ze moest nog ook nog wet geacht voor de kinderen te zorgen. En ze was ook nog de, de, degene die voorop liep in de strijd voor het communisme. Ja, maar jij zegt kinderen? Eén kind hè, mocht je hebben toch? Nou, in die tijd nog niet, hoor. Er okay. uh, was nog geen een politiek al uh, adviseerde Mout... toen ook wel laat en weinig kinderen te krijgen. Maar de een politiek is natuurlijk pas in 1979 geïntroduceerd. Oké. Okay. En is er net zoals bij ons is geweest uh, emancipatie van de vrouw... loopt dat synchroon met de emancipatie van Chinese vrouwen, of niet? Nou, ik denk niet dat je daar uh, uh, die lijn kan trekken... Um, ik, ik denk dat het westerse feministen is voor Chinese vrouwen... niet echt bruikbaar voor, de, ja, voor het nieuwe feministische discours in hun land. Want uh, in het westen streven vrouwen naar gelijke rechten als mannen... Dezelfde ja, maatschappelijke kansen, banen en gelijke beloning. Maar de Chinese ja, feministen, als ik, als ik die dan zo mag noemen... die streven toch al een heel, ja, vooralsnog een heel ander doel naar. Ze willen, ze willen de identiteit van de vrouw, hun vrouwelijkheid herstellen. Ja, die in de samenleving toch onzichtbaar was geworden. Ontkend en eigenlijk ook onderdrukt. Hè? Uh, want uh, tijdens de Mao-periode is eigenlijk haar hele seksualiteit ontkend. Hè? Ja. Ik bedoel, ze moest hetzelfde zijn als een man. Ze moest een Mao-pakje aan. Ja, ja. Um, ja dus... Uh, de die hele identiteit, dat is de afgelopen decennia heeft ze dat weer herontdekt. Um, ja, de westerse vrouwen hebben dat niet meegemaakt, dat hun vrouw vrouwen zijn volledig uh, verloren ging. En dat ze ongelijk behandeld is op, op grond van hun seksen. Dat, ja, dat is de reden, denk ik, dat de strijd en de, de strijdmiddelen van, van westerse vrouwen geen model uh, kunnen zijn voor Chinese vrouwen. Nee. En bovendien, de, de, ja, de cultuur is ook anders. Ik bedoel, uh, de, de gebruiken zijn anders. Uh, ja het, is, ja, het is niet zo dat, uh, zodanig dat westerse feministen wezenlijk kunnen bijdragen... aan het herstel van de identiteit van de Chinese vrouw, denk ik. Nee, en als je hem nu zou moeten omschrijven, de positie van de vrouw in China... is daar überhaupt antwoord op te geven? Of zitten er dan enorme verschillen tussen wat er in de steden aan de hand is... en op het platteland? Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb het nu over de Chinese vrouwen. Maar inderdaad, China is een land... daar past Nederland 231 keer in. Dus dat is natuurlijk een enorm land... met 55 uh, verschillende minderheden. Ook nog eens een keer naast de Han-bevolking. Uh, dus er zijn heel veel verschillen. Uh, ik bedoel, etnisch, maar ook, ook regionaal natuurlijk. Ja. En, uh, maar goed, de, de plattelandsvrouwen... die trekken ook natuurlijk steeds meer naar de stad. En daar zien ze ook uh, uh, ja, hoe het ook kan. En uh, ze, ze op die manier ziet ook dat ze op de een of andere manier uh, voor zichzelf een leven kan opbouwen. Buiten de patriarchale samenleving waar ze toch in de, op het platteland dus heel erg in opgesloten zitten. Ja, nog steeds. Want, want ziet het, het leven van vrouwen in de Chinese steden er wel zo uit? Van dat vrouwen daar vrij zijn, zelf hun gang kunnen gaan? Of hoe moet je dat voorstellen? Nou ja, kijk, iedereen probeert op zijn eigen manier uh, toch die vrijheid te verwerven. Hè. De ene doet dat economisch. Uh, de ander vlucht in het boeddhisme, of vlucht, maar die, die, die, die zoekt de vrijheid in het boeddhisme. Uh, maar bijna alle vrouwen zoeken ook wel vrijheid in hun seksualiteit. Want je kunt wel zeggen dat er een enorme seksuele revolutie op dit moment aan de, aan de hand is in China. En daar is de vrouw denk ik wel een, uh, ja, toch wel een voorloper van. Want um, zij... Uh, zij op de een of andere manier probeert ze dat, dat huwelijk ja, waar ze eigenlijk altijd in gedwongen is. Want vroeger waren er altijd gedwongen huwelijken. Of uh uh, gearrangeerde huwelijken. Uh, en je ziet dat steeds meer vrouwen daar niet meer in willen. En 27% van de 27-jarige vrouwen blijft ook gewoon alleen. Hm. Omdat ze ook ziet van ja, ik wil niet meer uh, met een man samenleven... die niet geëmancipeerd is en die geen rekening met me houdt... die geen verantwoordelijkheid neemt. En zeker met deze generatie uh, jongens die dus van de een-kind-politiek zijn... ja, die zijn enorm verwend, tenminste niet allemaal, maar veel stadsjongens zijn wel verwend en egocentrisch. Hm. En de vrouw is uh, ja, op zoek naar vrijheid in haar seksualiteit en experimenteert, maar legt zich niet heel snel vast, en zeker een zekere hoogopgeleide vrouw. Zelfs 48% van de masterstudenten uh, van 27 jaar is single. Dus hm. dat is natuurlijk wel een uh, hoog aantal, ja. Jij ja, hebt in je tennis Carrière, tafeltenniscarrière en als correspondent in China... heel veel te maken gehad met Chinese vrouwen. Ik las dat je ergens in een interview ooit zei... dat je een klik had met Chinese vrouwen. Hè? Waar, waar zat hem dat in? Nou, een klik, ja. kijk, Ik, ik, ik kwam daar de eerste keer. En toen zag ik... Uh, ja, hoe ongelooflijk zwaar die vrouwen het hadden. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik de eerste keer naar de trainingszaal liep in Peking toen ik daar ging trainen op 18-jarige leeftijd. En toen kwamen er dus een aantal van die meisjes uh, in kolonnes op me af en die hadden allemaal wit haar. En toen dacht ik, oh, Chinezen met wit haar, uh, zijn dat albino's? Ja. En uh, toen zei mijn tolk, nee, dat zijn zwemmers. Die hebben gebleekt haar doordat er zoveel chloor in het zwemwater zit. Nou, en toen, ja, toen wist ik wel dat Chinese vrouwen erg moeten afzien. En en toen wist ik ook zelf dat ik dat ook zou moeten doen... wil ik ze ooit op een glorieus moment in mijn carrière kunnen verslaan. En dat was mijn vertrekpunt van, ja, van mijn fascinatie voor die vrouw. En ik heb me altijd afgevraagd... wie zijn de ouders van die meisjes met wie ik train en de grootouders? En ja, dat is eigenlijk uh, al heel lang uh, een wens geweest... om daar een beetje een zoektocht naar te doen. Ja, en ben je daarachter gekomen in de loop der tijd? Nou, ik heb natuurlijk nu met die studenten, ik bedoel ik heb natuurlijk ook toen ik als correspondent in, uh, in Peking zat, heb ik daar al veel, ik heb natuurlijk mijn oren en mijn ogen open gehouden en ik heb ook Chinese vriendinnen gemaakt. Uh, maar door dit onderzoek uh, ben ik natuurlijk wat dieper gegaan en ook in de geschiedenis verdiept. En dan begrijp je ook welke weg zij hebben afgelegd. En uh, ja, dat, dat is een, een weg van, van heel veel pijn. Ik uh, bedoel, als je denkt aan het voetbinden. Ja. Tot de tijd van Mouwen liep ongeveer 90 van de, van de vrouwen op gebonden voetjes. En ja, dat, is, dat was een heel pijnlijk proces. En uh, ja, dat heeft de Chinese vrouw allemaal achter zich moeten laten om nu pas toe te komen aan het ontdekken van die identiteit. En, en nu zo direct, hè, want daar is eigenlijk waar ik, waar ik mee stop zo direct... of waar ik mee eindig in mijn lezing. Ja. Um, dat ja vroeger werd die seksualiteit on on onderdrukt. Nu zijn ze dat aan het ontdekken en je ziet nu zelfs in... in in Peking of in Shanghai, in de grote steden in ieder geval, zie je ook heel erg veel uh, ja, uniseks eigenlijk. Hè? Dus uh, homoseksualiteit, van allerlei soorten uh, seksualiteit waar mensen mee experimenteren. En uh, ja, dat doen ze toch wel steeds uh, ja, meer in het openbaar. En uh, dat dat aan de gang is, dat ja, dat is uh, volgens mij is dat een ja. Een enorm belangrijke ontwikkeling, uh, omdat het namelijk een conflict is tussen ja, de individuen die, die ontluikt en, en de familieclan die, daar, die, daar die het daar niet mee eens is. Ja. Okay. Ja. Uh, morgen, jouw afscheidscollege, uh, ik wens je er heel veel uh, sterkte bij en veel succes en volgens mij ga je het ook heel erg missen. Ja, zeker. En mijn studenten zeiden dat ook. Dus dat vond ik wel een compliment. Dat ze jammer vonden dat de, <laughs> dat de colleges afgelopen zijn. Uh, Oké. Okay. Goed. Hey, hartelijk dank, Bettine. Graag gedaan. Oké. Okay. Dank je Go, call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. Welly Who we think he is Look at what you did to me Tennis shoes don't even need to buy a new dress If you ain't there Ain't nobody else to impress It's the way that you know What I thought I knew It's the beat in my heart's Skips when I'm with you But I still don't understand Just how your love is doing No one else care Got me looking so crazy right now Uit de film The Great Gatsby. De openingsfilm vanavond op het filmfestival in Cannes. En morgen ook te zien in de Nederlandse bioscopen. Naar het boek van Francis Scott Fitzgerald uit 1925. Over de rijken in de Roaring Twenties. En wat je over hebt voor de liefde van je leven. In Cannes is ook filmjournalist Robert Blokland. Goedenavond. Hey, goedenavond. Heel slecht weer zag ik op beelden op tv hier. Veel regen. Niet. Die hele goeie loper is volslagen doorweekt. Het is een hele sneuwe bedoeling eigenlijk. Totaal, ik zag het. Jij hebt die film gezien. Is het een goede verfilming? Uh, ja en nee. Uh, de critici hebben ook de hele dag over gediscussieerd. En dat hoort ook een beetje bij een open film. Die moet niet alle meningen dezelfde kant op krijgen. Um, visueel is het fantastisch. Bas Lerman is een man van het spektakel. Hij heeft Romeo en Juliet gemaakt, Moulin Rouge. Alleen de vorm gaat wel boven de inhoud. En die inhoud die, die, uh, wordt een beetje overschaduwd door alle vorm. Dus alle feesten die Gatsby organiseert zijn fantastisch weergegeven. Allemaal 3D, digitale effecten, hmm. duizenden figuranten. Maar uh, inhoudelijk komen de karakters niet helemaal uit de verf. En de subtiliteit uh, van het boek uh, gaat een beetje verloren in al die uh, bombast. Ja, maar goed, wel, wel een goed tijdsbeeld dus... Blijbaar. Een enorm goed lijstbeeld. ja. Ik ben zelf enorm fan van New York. En het is fantastisch om die camera door de straten van het New York van, van 1920 te zien. zwenken met al die gebouwen die daar gebouwd worden, alle wolkenkrabbers. Nee, het, het is adembenemend, alleen de film duurt 2,5 uur. En ja, na, na anderhalf uur denk je toch van, de adem is me nu genoeg benomen. Eh, kom nu even met wat diepgang of zo. En dat, dat blijft er een klein beetje uit. Ja, en dat voor een vijfde verfilming, Dit is voor de vijfde keer dat dit verhaal verfilmd wordt. Great Deadly is natuurlijk een van de grote Amerikaanse romans. Shakespeare is ook tientallen, zo niet honderden keren uh, verfilmd. Uh, Hamlet, Romeo en Juliet, wat ik net ook al noemde, die Bas Luhrmann ook gedaan heeft. Dus uh, het is helemaal niet raar dat je, dat je nieuwe meer van een boek maakt. En Bas Luhrmann maakt ook een duidelijke verwijzing naar deze tijd. Dat we ook met z'n allen op de afgrond afsteven in deze ja, crisis. Ja. ja, ja, ja. Maar al met al, het boek is beter, begrijp ik. Uh, ja, het boek, het boek heeft, heeft meer subtiliteit, heeft meer ironie. Uh, de personages zijn beter uitgewerkt. Is dat niet bijna altijd zo, bij een, bij een boek en als je het vergelijkt met een film? Wel. Uh, ze hebben ook, uh, dat vertelde Bas Leurman vandaag bij de presentatie van de film... ze hebben eerst een leessessie gehouden. Dus ze hebben mensen al in het boek gewoon aan elkaar voorgelezen. En dat duurde bijna acht uur. En ja, een film mag niet langer dan twee uur duren, want dan haakt het publiek af. Dus <laughs> het is onmogelijk om echt alles erin te proppen. Je hebt gewoon keuzes nee. moeten maken, de dingen uit moeten halen. En daar krijgt hij kritiek op, dat weet hij ook van tevoren. Hm. Oké, okay, Robert, dankjewel. Goed, Ernest van der Kwast, goedenavond. Goedenavond. Bekend van het boek Mama Tandori. maar... Aan het begin van het jaar ook uh, samengesteller uh, van een bundel verhalen van Fitzgerald. Getiteld De Rijke Jongen. Uh, mag ik zeggen dat jij bedwelmd bent geraakt door de Great Gatsby of niet? Uh, jawel, zeker. Het is wel bedwelmend proza in ieder geval wat, ja. wat, wat Fitzgerald schrijft. En ook wel de inhoud over, over de vrouwen, over de liefde. En wanneer was dat toen dat gebeurde, die bedwelming? Uh, ja, dat was uh, toen ik eenzaam en alleen in, in een kasteel zat volgens mij. Uh, ik woonde in bij een grafin in uh, Noord-Italië. En uh, daar was ik om een debuutroman te schrijven. En uh, ik was al snel door mijn eigen romans heen die ik mee had genomen daar naartoe. En toen uh, mocht ik gebruik maken van de bibliotheek van de grafin. En uh, uh, ze kwam met een aantal boeken. En uh, daaronder zat ook de Great, Great Gatsby. Zat ertussen. Uh -huh. Die ben ik gelezen. En toen wilde ik volgens alles van Fichel lezen. En ja, dus het was meteen verkocht. Op. Ja. Er straalde wel iets uit van... Het uh, schrijft erg over, over mensen die, die ergens bij willen horen. Uh, vaak rijkere mensen, mooiere mensen. En ik wilde eigenlijk ook wel leven als, uh, als, uh, als de personage. En later ook als, uh, als, uh, als de schrijver zelf. Ik ben, uh, ik ben een biografie gaan lezen. Die, die had de gravin ook nog in de boekenkast. En toen dacht ik, jeetje, ik moet toch eens andere kleren gaan kopen. En, en, uh, en meer champagne gaan drinken. Ja, ja. Het is een groot romanticus. Maar ook, ook iemand wel met een uh, tragische levensloop, als je het leest. Ja, ik, uh, uh, hij heeft, uh, ja, hij heeft behoorlijk wat alcohol er doorheen gegoten. Uh, zijn vrouw, Zelda, uh, uh, is in een psychiatrische inrichting uh, beland. Z daar ook overleden, uh, in een brand. En ja de carrière van of het leven van Fischel, is eigenlijk te verdelen in in in tien jaar van groot geluk en en succes en tien jaar van bijna van vergetelheid en en die gepaard ging ook met met drank en en depressies en en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus dat, ja. Maar dat zit ook eigenlijk allemaal in zijn proza en dat maakt het wel mooi. Die die bundel die ik heb samengesteld, mm -hmm. de, de de rijke jongen is is niet alleen maar romantisch, maar is ook enorm tragisch op bepaalde momenten. Ja, Enorme pieken en enorme dalen. De The Great Gatsby, hè, waar nu dus iedereen het over heeft... omdat die film in kan, in, in première is gegaan. Het boek kwam in 1925 uit. Was het eigenlijk toen een doorslaand succes meteen? De Great Gatsby was zeker geen succes. Ik weet niet hoe, hoe weinig exemplaren ervan zijn verkocht... maar het was een bittere teleurstelling voor Fitzgerald... dat er zo weinig exemplaren van zijn verkocht. En uh, ja, hij stond in die tijd al een beetje... stond meer bekend om, om, om de verhalen die hij schreef. Uh, de Saturday Post, Evening Post, was een krant... die, die, die, die soms wel drie verhalen per, per maand publiceerde van hem. En hij heeft enorm veel uh, verhalen ook voor die krant geschreven. Dat waren omvangrijke verhalen... Verhalen. Dat kun je bijna niet voorstellen in deze tijd. Dat een krant een verhaal van 16.000, 17 17.000 woorden publiceert. En, en dat gebeurde toen wel. En, en hij leefde eigenlijk ook meer van die verhalen. Maar... Hij, hij hield zichzelf voor dat hij de verhalen schreef voor het geld om, om, om romans te kunnen schrijven. Maar hij, eigenlijk schreef hij de hele tijd verhalen, eh, dronk hij wat en, en kwam, er, kwam er eigenlijk heel weinig romans helaas En ja, ja. Toen kwam The Great Gatsby. Moet je dat, kan je dat een soort blauwdruk noemen van zijn eigen leven? een liefde die hem afwees? Uh. Ja, hij, hij heeft wel Zelda moeten veroveren. Uh, uh, hij kreeg letterlijk te horen van Zelda van... nee, kom maar terug uh, als je wat succesvoller bent. En dat zit ook wel in, in The Great Catsby. En dat is een gevecht van, uh, van, van, die, van, die, uh, van die man die... die, uh, die ja die eigenlijk geld moet verdienen. En, en pas als hij, als hij rijk is, dat hij haar kan veroveren. Dat gebeurt uiteindelijk niet in het boek. Maar in het, in het echte leven heeft Sheldon wel zo'n een vrouw gekregen... Uh, omdat zijn eerste boek, This Side of Paradise, was wel een succes. Uh, dat sloeg in als een bom. Er werden, ik weet niet hoeveel exemplaren... maar in die, in die tijd was dat al een bestseller eigenlijk. Ja, en wat Robert Blokland net zei... want die, die zegt, dat, zie je, dat voel je een beetje als je de film nu ziet... Er zit een soort verwijzing in van ook wij nu... of vlak voordat de crisis echt in alle hevigheid toesloeg... Uh, dansend uh, op de randen van de vulkaan. Dat zat natuurlijk ook een beetje in het boek. Hè? Dat die hele grote feesten in, in, in de jaren twintig. mensen toen wisten nog niet dat daarna die enorme beurskracht zou volgen. Ja, ik denk dat, overal, dat, dat, we, dat, dat er overal een enorme uh, rijkdom is uh, geweest. Ook een beetje voor veel mensen. En dat, dat, dat je dan wel afstevend op, op, op wat, wat kalere en, en uh, koudere perioden in je leven. Maar dat is het mooie van literatuur. Ja. <laughs> uh, als het alleen maar mooi en glorie is. Dan, dan denk ik, als ik een boek lees. Van, hm, dat wil ik helemaal niet lezen. Ik wil toch ook die tragiek, die, die, die eenzaamheid. En ook wel dat verlangen naar een tijd die voorbij is. En die voorgoed voorbij en ja. nooit meer terugkomt. en nee. Dat is echt Fitzgerald, dat, dat die tijd die, die, die, die achter je ligt... dat die zo mooi is en dat, dat je nu eigenlijk zit in... En hij, hij zegt dat ook over zijn eigen werk... dat, dat, die, dat verleden is blijven leegplukken. en dat, dat, nou, Hij is daar altijd over blijven schrijven... over, over die, uh, die, die, die grote, uh, grote jeugd en, en die liefdes uh, daarin. Hij is jong overleden, hè? 44 jaar? Ja, en, en, 40. En, en, en voelde hij zich toen... Uh, mislukt of hoe, hoe moet je dat voorstellen? Ik weet niet of, of. Ik kan niet. Ik weet niet hoe hij zelf. Nou, hij schreef. Hij publiceerde wel in die laatste jaren. Uh, autobiografische proza. Dus. Uh, met een alter ego, uh, weliswaar. En uh, dat ging wel. Hij schreef voor Hollywood. Uh, schreef scenario's. Uh, wat niet echt lukte, geloof ik. Maar hij deed dat voor het geld. En had daar een hele serie over. Dat is toch een ander soort proza. Nee. Uh, dan dat hij in die eerste tien jaar. Uh, echt in die Warring in die Twenties schreef. Uh, over succes en, en grootheid. Er dat is een anekdote. Volgens mij staat hij ook in een van die verhalen. Dat hij, dat hij werd uitgenodigd door studenten die, die werk van hem gingen opvoeren. Dus een, een, een toneelstuk naar aanleiding. Gebaseerd op een verhaal of een, of een, of een, of een boek. Dat weet ik niet meer. En daar huurde hij een limousine met zijn vrouw. Met, met, zijn, met zijn nieuwe vriendin was dat. Met, met, met champagne in de koeler. En dan kwam hij aan bij het theater. Maar niemand wist wat, wat er nou precies gebeurde. En hij ging wel naar binnen. Maar hij was de enige bezoeker bijna. <laughs> en daar zat hij dan. Dus ja, ja dat past ergens ook wel weer bij het leven van fietsenhout... van uh, gewoon blijven doordrinken van champagne. Oké. Okay. Ernst, dankjewel, ernst van der Kwast. Morgen gaat hij in Nederland in première. Jij gaat kijken, neem ik aan, naar die film. Ik ga hem zeker zien. Ik ben ja. heel Ik vond, ik vond uh, de trailer heel, heel vet en overdreven, okay. maar ik ben benieuwd. Oké, okay, dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Het grote proces in Duitsland, dat draait om negen moorden... met een racistisch motief, krijgt kritiek uit onverwachte hoek. De pers die verslag moet doen in München van die zaak. Goedenavond, Wouter Meijer. Goedenavond. Wat is die kritiek? Nou ja, het begon natuurlijk al met de accreditatie waar fouten waren gemaakt. Het begin is toen met drie weken uitgesteld. De plaatsen zijn via loting vergeven. Maar nu het eenmaal begonnen is, zijn de werkomstandigheden... voor journalisten Abominabel. Het is snikheet op het balkon, want je zit op twee hoog op een balkon... in een zaal met meer dan honderd mensen beneden. Er is geen frisse lucht. In de pauze is er dan een ruimte zonder eten of drinken. En ook weer zonder stoelen. Dus je, zit daar, je ziet daar oudere, gerenommeerde verslaggevers... op de grond zitten met hun laptop om verhalen te schrijven. Er is wel zo'n watertank die je op kantoren soms hebt... maar die is weer snel leeg wordt niet nagevuld. Een van de zeer ervaren Duitse collega's die zei... als je gevangenen of verdachten zo zouden behandelen... dan zou je meteen de mensenrechtenactivisten achter je aankrijgen. Ja. En even naar buiten gaan en even wat drinken of eten halen, kan dat niet? Dat kan niet. Dat zou normaal gesproken natuurlijk kunnen. Er is ook een keurige kantine in de rechtbank. Maar in de pauzes mag je als journalist, als je eenmaal zo'n plaats hebt. Euh, alleen maar naar een beveiligde pauzeruimte. Dus niet gewoon naar buiten of waar je zelf heen wil. Anders ben je je plaats kwijt. Dat is het hele probleem bij deze zaak. Dat er veel te veel belangstelling is voor die paar plaatsen die er zijn voor journalisten. Dus opgestaan is plaatsvergaan. De enige, plek, enige manier om je plek te houden is om naar die beveiligde pauzeruimte te gaan. waar je vervolgens dorst en honger leidt. Ja, maar nou was jij daar vorige week ook. Hebben we jou gehoord en gezien. Ging dat daar toen ook zo? Nou ja, Toen was het uh, nog veel drukker, omdat het de eerste dag was. Dus er was heel veel belangstelling. Maar misschien daarom ook wel was het iets beter geregeld. Er zat zelfs een medewerker van de rechtbank broodjes te verkopen. Kleine kadetjes met emmentaler voor 1,50. Uh, toen werd je ook niet zo heel streng uh, doorzocht en gefouilleerd als journalist... als je tenminste zo'n accreditatie had. Hmm. Ik had zelf boterhammen meegenomen, die mocht ik meehouden. Uh, een laptop, telefoon kon allemaal mee en kon je ook gebruiken in de zaal. Uh, intussen worden er steeds vaker dingen afgepakt. Vanochtend is van een groep journalisten zijn de appels en de boterhammen afgepakt... Pakt. En omdat die watertank leeg is, nemen mensen dan lege flesjes mee... zodat ze op, op het toilet even wat water kunnen gaan tanken in hun flesje. Maar ook die flesjes zijn nu afgepakt. Allemaal uh, als, met als argument dat ze ermee zouden kunnen gaan gooien naar ja, het publiek. Maar de grote vraag, Wouter, is natuurlijk... Uh, ik neem aan dat ze daar niet gek zijn bij die rechtbank. Waarom doen ze dit? Nou ja, sommige collega's denken dat het echt een kwestie is van journalistenpesten. Uh, maar ik denk dat het eigenlijk veel meer gaat om een soort naïeve onderschatting. En dat zag je ook al bij die accreditatie. De rechtbank heeft eigenlijk niet beseft hoe groot de belangstelling is. Dat dit geen gewoon strafproces is. Maar de grootste rechtszaak in Duitsland sinds de RAF in de jaren zeventig. Met een enorme maatschappelijke uitstraling. Uh, anders is het eigenlijk niet te verklaren. Ze willen dit eigenlijk als een gewone zaak beschouwen. Maar dat is het nou helemaal niet. Er is zoveel belangstelling voor. En daar kunnen ze eigenlijk niet mee omgaan. Denk jij dat ze dat nog gaan veranderen, Wouter? Dat zou best dus kunnen. De rechter heeft vandaag dus vrij ongebruikelijk zich direct tot de journalisten gewend en gezegd: Dames en heren van de pers, ik weet hoe moeilijk u het heeft. Ik ga daar een goed naar kijken. En verder moet je natuurlijk altijd beseffen dat het helemaal niet om die journalisten gaat in het proces. Dat er ontzettende verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Dat het eigenlijk ook een beetje overdreven is, misschien, uh, van journalisten om hier zo over te gaan klagen. Maar goed, zij zijn de mensen die alles naar buiten brengen. Dus zij kunnen ook bepalen hoe ze dat doen. Oké. Okay. Wouter vanuit Berlijn, dankjewel. Morgen zit hier Pieter van der Wiele. Ik wens u een mooie nacht.